Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasco. En zo in het NOS Radio 1-journaal de kritiek die in Amerika ook aanzwelt op het afluisterprogramma van de NEC. Eerst het NOS-journaal Renate Evers. De Rabobank moet een boete betalen van 774 miljoen euro... voor het manipuleren van belangrijke rentetarieven. Volgens verslaggever Gert-Jan Dennekamp... profiteerden individuele handelaren daarvan. Die zeiden dan tegen de persoon die daar bij de Rabobank overging... van ja, geef vandaag een iets lager tarief. Nou, 0,01 procent op heel weinig geld, dat maakt natuurlijk niet zo gek veel uit... maar dit waren posities soms van 80, 90, 100 miljard euro of dollar...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 Volgens staatssecretaris Dekker is de belangrijkste conclusie dat het hoger leggen van de lat een positief effect heeft. Hij zegt ook dat leerlingen geen makkelijker vakkenpakket hebben gekozen om aan de scherpere eisen te kunnen voldoen.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 De politie zag de verdachte vanmorgen rijden en volgde hem naar de parkeerplaats van het hotel. En omdat de man bekend staat als vuurwapengevaarlijk, wachten de agenten op het arrestatieteam. De man wist vervolgens ongezien van de parkeerplaats af te komen. Maar de politie dacht dat hij nog in de buurt van het hotel was en hield daarom een grote zoekactie. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht wordt het geleidelijk droog... en het koelt lokaal af tot zo'n 5 graden. Morgen in de ochtend in het noorden nog een bui. Verder is het droog met veel zon en het wordt een graad of 12. Donderdag neemt de kans op regen weer toe. Dan John Zahoka met het file nieuws. John. Onstuimig weer. Het is een zeer drukke avondspits. In totaal 352 kilometer. Vrijwel alle dagelijkse files in de randstad zijn een stuk langer dan gebruikelijk. Zo staat er op de A4 naar Den Haag. 12 kilometer tussen Schiphol en het ringvaart Akeldruk na een ongeluk. Wel zijn de reis ook zojuist weer vrijgegeven. Op de A4 Vlaardingen richting Hooglis had helemaal vol. 6 kilometer. Dat komt door een lange file op de A15 richting Europort door werkzaamheden. Daar staat tussen tussen en Benelux en Spijkenissen 6 kilometer. Ook een een stuk drukker dan normaal op de A12 richting Den Haag. 13 kilometer langzaam rijden stilstaan tussen Driebergen en Afliet de Meeren. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee. Dan staat er staat door een ongeluk tussen Drunnen en Waalwijk 10 kilometer. Bij Waalwijk is één reis zo dicht. En het verkeer in de regio Vendel op de A74 richting Mission Gladbach... kan beter omrijden via Roermond. Want net over de grens in Duitsland is er een behoorlijk ernstig ongeluk... gebeurd met een vrachtwagen en de rijbaan is daar geheel afgesloten. En ook afgesloten is de N2C.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 Radio in journal Lucella Carasso. Na al het protest in Europa komt er nu ook steeds meer kritiek in Amerika op het afluisterprogramma van de NSA. Ja, I am very disappointed in this administration and shocked that they expanded the surveillance state. I don't think that's what people who voted for the president voted for. Er komt kritiek inmiddels ook vanuit de politiek. Een vooraanstaand senator vindt nu ook dat het afluisteren van bevriende regeringsleiders te ver gaat. Wessel de Jong, onze correspondent in Washington. Wessel, om wie gaat het hier? Nou, het gaat om uh, Diane Feinstein. Nou, dat is niet de eerste, de beste. Dat is een democraat uit Californië. En zij is de voorzitter van de Senaatscommissie voor Inlichtingendiensten. En zij zegt dat bespioneren dus van die bevriende leiders dat gaat te ver. Nou, als zij dat zegt, dan betekent dat heel veel. Feinstein is een bondgenoot van Obama als het om inlichtingendiensten gaat. Nou, zij heeft alle eerdere spionageprogramma's van de NSA toen die uitlekte afgelopen zomer via, via Snowden, die programma's heeft zij verdedigd. Dus. Als zij nu door de wind gaat, dan is er echt iets aan de hand. Ja, en wat is er dan aan de hand? Waarom eh, verandert ze nu dan van, van mening? Nou, Feinstein heeft één grote klacht. Ik was niet... Op de hoogte. Al die eerdere programma's over het verzamelen hè, van die massale hoeveelheden metagegevens... daarvan zei ze, ik wist ervan, is een nuttig programma. Nou Voor het afluisteren van Merkel geldt dat duidelijk niet. En haar beschuldiging gaat zelfs zover dat de NSA misleidende informatie heeft gegeven over hun programma's. Nou, die staan onder toezicht van uh, gesloten rechtbanken. En zelfs voor die rechtbanken zouden ze de feiten hebben verdraaid... Nou, Het excuus daarvoor van de NSA, uh, zo meldt de Wall Street Journal, is dat excuus is dat zelfs de leiding van de NSA niet goed op de hoogte was van zijn eigen programma's. Dat geeft toch wel een heel schimmig, schimmig beeld natuurlijk. Ja, of, of iedereen probeert elkaar nu de zwarte piet toe te spelen, dat kan ook. Ja, dat kan ook. In ieder geval is voor Feinstein is nu de maat vol. Ze wil actie ondernemen. Ze wil nu alle programma's van de NSA, wil ze tegen het licht gaan houden. Hè? Dus voor iemand die eigenlijk een groot fan was van de NRC, Ze wil een geheim onderzoek gaan, gaan houden. Nou, dat is niet niks. De, de laatste keer dat gebeurde, dat was in de jaren zeventig met de Church Committee. Dat was uh, naar aanleiding van de Vietnamoorlog en naar aanleiding van de Watergate afluisterschandalen. Nou, ook andere senatoren. We zijn het nu met haar eens, zoals de, zoals de republikeinse senator uh, McCain. Nou, Dat is natuurlijk een republikein die wil natuurlijk vooral toespitsen op wat wist Obama, wanneer en hoeveel hè, van het bespioneren van Merkel. Ja, dat is natuurlijk zijn benadering, maar dat neemt niet weg dat er zo'n onderzoek uh, er toch waarschijnlijk wel aan zit te komen. Want hoe staat het nu met, uh, met Obama? Wat wist hij wel en wat wist hij niet? Wat, wat ja, weten we daarover? Vraag, dat, uh, dat dat wel eens en niet eens daarover, dat zal nog wel een tijdje doorgaan, dat is natuurlijk uh, niet te controleren. Wordt natuurlijk nooit bevestigd of echt duidelijk ontkend. Het lijkt er in ieder geval op dat dat afluisteren van haar van Merkel... dat dat in 2002 is begonnen. In de zomer is het aan het licht gekomen. Hè, dat die operatie werd gerund vanuit de Amerikaanse ambassade in Berlijn. Dus vlakbij de ambtswoning eigenlijk van Merkel. Nou, toen het Witte Huis dus deze zomer, afgelopen zomer op de hoogte kan... of erop werd gewezen, is dat programma stopgezet. Uh, nu overweegt het Witte Huis om alle vergelijkbare programma's... om. Dat soort programma's, om die stil te leggen. Tenminste, dat zegt, uh, dat zegt Obama's vertrouweling, Feinstein. Maar ja, het Witte Huis ontkent dit nog formeel. Maar ja, dat doen ze natuurlijk eigenlijk altijd in dit soort gevallen. Wessel de Jong was dat, vanuit Washington. Dan de politiek in Nederland. Louis Bontes moest vandaag de PVV-fractie verlaten. Hij had onder meer kritiek op de besteding van het geld van de fractie. En dat is een thema dat ook bij andere partijen speelt. Bijvoorbeeld bij de SP. De SP heeft behoorlijk wat geld moeten teruggeven. Subsidiegeld. Het was bedoeld voor de fractie... maar het werd uitgegeven aan radio's, potjes en ander campagne-materiaal. Meneer Roemer... SP, fractieleider, goedemiddag. Nee, avond is alweer. Goedenavond. Goedenavond. Ja, zeg, uh, hoe, hoe zit dat? Hoeveel geld was dat? Nou, het klopt eigenlijk helemaal niet wat u als inleiding gegeven oh, heeft. Het is nou? precies tegenovergesteld. Vertel. Um, nee, je hebt als uh, politieke partij krijg je een subsidie als vereniging... en je krijgt een subsidie als uh, Tweede Kamerfractie. En uh, er zijn regels voor wat je onder de, mag, mag declareren als Tweede Kamerfractie... en wat je dus als vereniging zelf moet betalen. En wij hebben een aantal uh, das, die regels. Die zijn duidelijk. Maar wij hebben als periode een aantal nieuwe dingen gedaan. Bijvoorbeeld uitgebreide onderzoek als uh, kamerfractie. Onder bijvoorbeeld buschauffeurs. Onder uh, schippers. Onder uh, zorgpersoneel. Onder gevangenispersoneel. En we hebben het presidium en uh, de accountant gevraagd. Van, moeten wij, mogen wij dit nu uh, betalen uit de vereniging? Of is dit inderdaad kamerwerk? En tot ja, het dusverre, presidium van de Tweede Kamer. Hè, want ja. die oordeelt daar uiteindelijk over. Precies. En tot dusver hebben wij het gewoon altijd netjes uit de vereniging betaald. Omdat er geen duidelijkheid over was. En die duidelijkheid is nu gekomen. Dus wij krijgen... we hoeven dus niet iets terug te betalen. Nee, sterker nog, wij krijgen nog uh, geld van, uh, van, uh, van de overheid. Omdat het dus wel onder de subsidies valt. Maar daartegenover staat dat wij de afgelopen zes, uh, zeven jaar zeven miljoen aan niet besteden subsidies juist hebben terugbetaald aan de overheid. Wat, dus daarvan even, want, krijgen we want, een heel wat, klein beetje terug. Want wat voor uh, geld was dat dan? Uh, uh, nee, we hebben dus jarenlang krijg je als partij voor je Tweede Kamerwerk krijg je een subsidie van de overheid. Alleen wij gaan heel zuinig op. Met, uh, met subsidiegeld, met het geld van de belastingbetaler. En we hebben het verschillende jaren niet opgemaakt. En al dat bedrag wat we niet opgemaakt hebben... dat hebben we netjes teruggestort aan de overheid. En waarom had u dat niet opgemaakt voor uw partij? Nou, Omdat wij uh, uh, zuinig met, uh, met overheidsgeld omgaan... en niet meer gebruiken dan wij voor ons strikt nodig hebben. Ja, en, um, dus we uh, hebben 7 miljoen inmiddels uh, terugbetaald de afgelopen jaren. Alleen dit was een punt waar uh, in het presidium onduidelijkheid over was... of dat door de vereniging betaald moet worden... of dat dat wel van die subsidie betaald kan worden. En uh, dat ging bijvoorbeeld over al die rapporten en al die onderzoeken. En dat mag wel, dus dat, is, dat gaat over een bedrag van 5 ton. Ah, Jongen, het klinkt wel als uh, ingewikkeld. Nou, daarom hebben we vandaag ook voorgesteld wat we ook al eerder gedaan hebben. Maak dit nou allemaal openbaar en transparant. Zorg dat alle boeken op tafel komen te liggen dat de kiezers weet wat alle politieke partijen met de subsidiegelden gedaan hebben. Bij ons is dat gewoon openbaar en dat zou voor iedereen moeten gelden. Dan weet iedereen of ze het geld opmaken... of het teruggestort wordt wat ze overhouden, waar ze het aan besteden... zodat iedereen ook gewoon weet wat je met overheidsgeld doet. Ja, want, want waar, als je kijkt naar de regels, hè, waar mag je het aan besteden? U zei het, het heeft lange tijd uh, gehangen of het besteed mocht worden aan, aan de onderzoeken. Nou, dat mocht uiteindelijk, bij ja. nieuwe dingen die u ging doen. Maar waar is het oorspronkelijk voor bedoeld? Dat, nou, geld? Is, dat geld is bedoeld uh, om de Tweede Kamerfractie haar werk te laten doen. Dus je kunt personeel aannemen, je kunt uh, onderzoeken doen, je kunt scholingen doen. Dat is allemaal ter bevordering van het Tweede Kamerwerk. Dat mag je er allemaal aan besteden. Maar bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een partijbijeenkomst organiseren in het land, dat betaal je van het verenigingsgeld. Ja, maar manifestatie op het Malieveld, hè, van bijvoorbeeld de PVV, kan je zeggen, ondersteunt misschien ook wel de fractie, ja, het nou, zit daar... kracht bij. En Precies. dat was wat Bontes zei, ja, volgens mij mag het niet. Nou, zo kan het zijn dat je een aantal dingen in het grijs hebt. Nou, die onderzoeken, die hebben wij dus ook gevraagd, dat staat niet in de stukken, omdat, ja, iets nieuws was van ons. Dus toen hebben wij het presidium van de Tweede Kamer en de accountant gevraagd, van doe er eens een uitspraak over, valt dit onder de subsidie voor de Tweede Kamer, of voor de vereniging. En tot die tijd hij werd gewoon allemaal netjes zelf betaald uit de vereniging. En het geld dat u dus niet heeft gebruikt, uh, subsidiegeld, heeft u teruggestort. En dat is uh, 7 miljoen euro. Ruim, ja. We hebben het helder, meneer Roemer. Dank u wel. Heel graag gedaan. Goedenavond. Goedenavond. Dan gaan we volgens mij naar de verkeersinformatie. John Sohoka. Ja, het is erg druk weer het onstuimige weer. 77 files goed voor 320 kilometer. Waarop volgende files onder meer op de A4 naar Den Haag... bij het ring van nog 8 kilometer na een ongeluk. Het is wel goed nieuws, want zojuist zijn de rijstroken weer vrijgegeven. A7 hier richting Groningen, 5 kilometer bij Marendor, een ongeluk. En op de A50 Apeldoorn richting Emmeloord... is een ongeluk gebeurd bij Kampen-Zuid. En daar is één de ook dicht. En het gevolg is 3 kilometer file. Een stuk langer is file door een ongeluk op de A59, Den Bosch richting Ziedikzee. Er staat tussen Nieuw-Kuik en Waalwijk 11 kilometer... bij Waalwijk X1 reis is ook afgesloten. Je kunt er ook het beste bij knopen op het Empel omrijden via Knopendijl. Dan rijdt je over A2, de A15 en de A27. Het NOS Radio 1 Journaal. Al jaren wordt er gewerkt aan een spoortunnel onder de Bosporus bij Istanbul. Deze Marmaray-tunnel, die vandaag wordt geopend... verbindt de Aziatische en de Europese delen van Turkije. Maar er zijn wel risico's, want precies op de plek van de tunnel... botsen twee tektonische platen op elkaar. En daarmee is de kans op aardbevingen reëel. U hoort een verslag van onze correspondent daar, Bram Vermeulen.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 Euthanasie en de zorg in de laatste levensfase... staat weer volop in de belangstelling. En dan vooral ook de rol van de huisarts daarbij is belangrijk. Minister Schippers kondigde vandaag aan te willen onderzoeken... of de wet- en regelgeving van de zorg in de laatste levensfases... of die nog wel voldoet. Lode Wiegersma is de algemeen directeur van de artsenkoepel KNMG. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat zou u daarvan vinden als er een commissie van wijze komt... die nog eens even gaat kijken wat er wel en niet mag... en of dat nog steeds werkbaar is? Nou ja, wat wij belangrijk vinden is eigenlijk dat hele debat... de laatste tijd rond uh, euthanasie, levenseinde, et cetera... dat komt heel erg uh, steeds op het punt terecht van zelfbeschikking... en de rol welke de arts daarin heeft. Daar zouden wij heel graag een uh, meer fundamenteel debat over hebben. Want wat zou het debat dan moeten zijn over de rol van de arts? Nou kijk, de vraag is natuurlijk steeds van uh, de arts die... Uh, sleutel van de medicijnkast, de, de arts die uh, werkt volgens de regels van de wet. Uh, daar wordt, uh, dat wordt bediscussieerd. Hè. Moet dat wel? Moet dat niet veranderen? <tus> moet uh, mensen die voltooid leven hebben of hulp bij zelfdoding willen hebben... en zeggen, nou ja, de arts die wil dat misschien niet doen... misschien moet ik daar andere mogelijkheden voor hebben. Nou, dat hele debat, het, dat gaat steeds over zelfbeschikking en de rol van de arts. Dus wij zouden graag daar een meer fundamenteel debat over willen hebben... en dan ook graag op basis van onderzoek. Wat speelt er nou eigenlijk? Wat wil men eigenlijk precies? Ja, En, en wilt u dan een grotere rol voor de arts of juist een kleinere rol? Nou ja, kijk, dat, dat is afhankelijk van dat debat. Kijk, wij zijn niet bij voorbaat voor het een of het andere... maar wij zeggen ja, als daar zo aan getornd wordt steeds... en over de gediscussieerd is, willen wij wel graag het debat hebben... Voordat we uh, met z'n allen een besluit nemen wat de rol van de arts daar nu in is. Op dit moment is die rol duidelijk. Hè? Die is gewoon, laten we zeggen, gedicteerd door de wet. Ja, als je daar aan iets aan wil veranderen, dan moet je een debat voeren. Da daarop besluitvorming plegen en dan zien wat de rol van de arts is. Ja, maar zijn er zoveel mensen die daar iets aan willen veranderen? Of zijn het nu vooral veel emoties uh, die zijn geuit rondom een aantal incidentele gevallen? Zoals bijvoorbeeld de huisarts uh, uit Tuitje Hoorn? Ja, wij denken dat het heel veel uh, emoties uh, rond incidentele gevallen zijn. Dat is ook de reden dat wij zeggen, wij willen graag een uh, goed onderzoek hiernaar. Wat is nou eigenlijk de omvang van die wens hè, tot zelfbeschikking of meer zelfbeschikking? Wat zijn de, de redenen die daarachter zitten? Eh, zodat je ook een echt een goed beeld krijgt van wat er speelt. Dat zouden we graag willen. Ja, Dus wat dat betreft sluit u zich aan bij minister Schippers? Ja, nou ja, laten we zeggen... Ik, ik vond, wij vonden de oproep van minister Schippers wel heel erg breed. Het gaat ons eigenlijk dus vooral nogmaals om die zelfbeschikking... en wat voor rol de arts uiteindelijk heeft in dit hele debat. Dus ik denk dat dat toch iets... Iets meer uh, gericht is dan wat minister Schippers uh, voorstelde. Goed, meneer Wiggersma, uh, algemeen directeur van de artsenkoepel KNMG, dank voor uw reactie. Graag gedaan. Goedenavond. Dag. Dag. Dan China. De autoriteiten daar zijn nog steeds koortsachtig op zoek naar twee Oeigoeren... die mede verantwoordelijk worden gehouden voor het incident op het Plein van de Hemelse Vrede. Tenminste, dat wordt gedacht. Daar reed gisteren een auto met drie inzittenden in op bezoekers van het plein. Vijf mensen kwamen om het leven, onder wie de inzittenden. Marieke de Vries, onze correspondent, is net op het plein geweest. Uh, Marieke, wat, wat kon je daar vandaag nog van zien? Nou, Het is een beetje CSI Beijing, Peking wat je daar ziet. Want op de plek van het incident zijn inmiddels struiken neergezet om de plek af te schermen. En daarbovenuit zie je steeds hoofden erbovenuit bovenuit ploppen van het forensische onderzoeksteam. Dat dus serieus werk maakt van deze zaak. En inmiddels is er natuurlijk ook een grote geruchtenstroom op gang gekomen. Omdat de autoriteiten nu nog zo terughoudend zijn met mededelingen over het onderzoek over... ...waar de verdachtmakingen heen gaan... ...behalve dat ze op zoek zijn naar die twee Oeigoeren. Maar ja, men gaat toch speculeren... ...ook op het Chinese internet... ...en zo zijn er bijvoorbeeld ook verhalen al opgedoken... ...dat het niet zou gaan over deze Oeigoeren... ...dat dat misschien maar gewoon... ...ja, een soort... Verdenking is die de Chinese autoriteiten goed uitkomt om te wijzen in de richting van die minderheidsgroepering. Maar er gaan ook verhalen over dat het misschien om desperate mensen zijn die klachten proberen in te dienen in Peking over machtsmisbruik bij de lokale autoriteiten. Zoals dat heet uh, petitioners. En dat die zo teleurgesteld zijn geraakt dat ze over zijn gegaan tot, nou ja, dit soort dramatische. Uh, ...acties als het uh, inrijden van een auto... ...een zelfmoordaanslag als het ware... ...vlakbij de verboden stad. Ja, en, en zoals ik net al zei... ...de inzittenden, hè, dat waren er drie... ...die zijn uh, om het leven ja. gekomen. Waarom zoeken ze dan toch nog twee Oeigoeren? Wat, wat is daar de logica van? Ja, dat, dat is ook nog niet helemaal duidelijk. Aan de ene kant zeggen mensen... ...die twee Oeigoeren waar ze naar op zoek zijn... ...die zouden nog uh, los rondlopen... Hè, ...voor het vluchtig zijn. Dus daarom willen ze ze spreken. Andere uh, verhalen zeggen weer... ...dat die twee... ...toch ook in de auto zitten... ...en dat ze eigenlijk meer op zoek zijn naar hun sporen... ...wat ze de afgelopen dagen hebben gedaan... ...dat daarom uh, een onderzoeksvraag ook is neergelegd... ...bij de verschillende hotels in Peking... ...van hè, kennen jullie deze mensen... ...de identiteit van deze mensen... ...hun auto die ze daar hebben gebruikt... ...om gewoon eigenlijk de sporen terug te gaan... ...van wat ze de afgelopen dagen hebben gedaan. Ja, en, want, want welke problematiek zit daarachter... ...dat juist deze mensen verdacht worden? Nou ja... De, de Oeigoeren als groep, als minderheidsgroepering, uh, dat is een groep waar al jarenlang eigenlijk uh, problemen mee zijn. Dat komt, de Oeigoeren wonen in het westen van China, in de provincie Xinjiang. En zij hebben een enorme toestroom van de Han-Chinezen gezien de afgelopen jaren. Ze voelen zich daardoor in het nauw gedrukt, dat hun cultuur onderdrukt wordt daar. Maar ook dat de beste baantjes naar de Han-Chinezen gaan en dat zij die niet krijgen. Waar dus een grote frustratie door is uh, ontstaan. En dat leidde vier jaar geleden ook tot een grote opstand in Xinjiang. En die werd toen bloedig neergeslagen door Peking. Dus ja, is er een incident, dan krijgen de Oeigoeren eigenlijk al heel snel de schuld. Dat gebeurde ook in 1997, toen uh, na een bom-explosie in een bus hier in Peking... ook meteen naar de Oeigoeren werd gekeken. Maar die verdenking is eigenlijk nooit hard gemaakt. En uh, om een voorbeeld te geven, afgelopen juli, belde een staatskrant nog... dat uh, de overheid, de Chinese overheid, vermoedens heeft dat Syrische oppositiegroepen nu extremisten uit Xinjiang aan het trainen zouden zijn... om aanslagen te plegen in China. Nou ja, als dit blijkt een van, van die aanslagen te zijn... dan klopt dat verhaal in die staatskrant natuurlijk ook meteen mooi. Maar het blijft afwachten dus, zolang er nog geen mensen voor zijn opgepakt... en we ook geen nadere bijzonderheden hebben... over de inzittenden van de auto gisteren die om het leven kwamen. Dank Marieke de Vries was dat vanuit Peking. Dit was de Radio 1 Journaal. Ik wens u een goede avond En ga naar Joost de Eerdmans. Joost, want jij gaat zo verder met avondspits. Zeker, Lucela, dankjewel. Uh, we gaan het hebben over de HEMA. Ja, de HEMA, die start met een notarisservice. Uh, je kunt dus tijdens het winkelen een samenlevingscontract sluiten... of je testament bijvoorbeeld laten opstellen. Nou, ik hou van marktwerking en juich ook innovatie toe... maar moeten we dit nou willen? Straks regel je dus ook nog je uitvaart... waarschijnlijk via de HEMA of je scheiding. Ik zeg, schoenmaker houdt je bij je leest. Een notariële acte is toch geen doos chocola, alsjeblieft. Maar ja, misschien zegt u luisteraars, Joost overdrijf niet... Dat is juist fantastisch, het is goedkoop en het is ook nog eens gemakkelijk. HEMA moet worst verkopen, geen testamenten. Dat is mijn stelling in avondspits. Zowel de HEMA is erbij, bij monden van Judy op het veld... maar ook de notarisvereniging, zeg maar, de koninklijke notariële beroepsorganisatie... is er ook bij, met Nora van Oostrom... Dus u wordt van alle kanten bijgepraat. Het is het geluid van avondspits, meningen van alle kanten. Hema moet worsten verkopen en geen testament. Dat is de stelling. Nu graag uw reactie erbij op 0800 21, de gratis lijn. Of een hekje eens, hekje oneens. We spreken u hier vanuit Kapel aan de IJssel. Graag tot zo. Hey, goed nieuws. Londen is binnen. Ja? We moeten over twee maanden leveren. Geweldig.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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Het OM kent Edwin de Roy van Zuidewijn. Een schadevergoeding toe van zo'n 16.000 euro. De ex-echtgenoot van prinses Margarita is volgens het OM ten onrechte als verdachte aangemerkt. Aan aangifte wegens smaad van prins Carlos Jr., de broer van Margarita. De OM besloot na onderzoek om de zaak voorwaardelijk te seponeren. Waarbij de zaak wel in een strafblad wordt opgenomen. De Roy van Zuidewijn was daar niet mee eens, ze ging in beroep. En nu wordt de zaak volledig geseponeerd. De eindexamens in het voortgezet onderwijs zijn het jaar beter gemaakt dan vorige jaren, terwijl de eisen juist zijn aangescherpt. Er zijn 1,6 procent meer geslaagden. Volgens staatssecretaris Dekker is de belangrijkste conclusie dat het hoger leggen van de lat een positief effect heeft. Op het moment dat het cruiseschip Costa Concordia aan de grond liep voor de Italiaanse kust, was er op de brug een vrouw aanwezig die een liefdesrelatie had met de kapitein van het schip. Dat heeft de vrouw bekend. Kapitein Scatino staat onder meer terecht wegens dood door schuld. Maar een brand in een windmolen in Oldgensplaat in Zuid-Holland... is een monteur om het leven gekomen. Een collega van de monteur wordt nog vermist. Ze waren op zo'n 80 meter hoogte in de windmolen aan het werk... toen een brand ontstond. Volgens de politie waren er waarschijnlijk vier monteurs aan het werk. En dat waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Er trekken felle buien over het westen en noorden van het land. En die trekken de komende uren ook verder het binnenland in. Lokaal kan het onweren en er is ook hagel bij mogelijk. In de loop van vanavond en vannacht neemt in het binnenland de buiigheid af. Aan zee blijft een enkele bui mogelijk. Het koelt af naar een graad of zes en dicht bij zee wordt het zeven tot negen graden. Landinwaarts neemt de wind af naar zwak tot matig, kracht twee of drie. Aan zee houden we een vrij krachtige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Morgen is het grootste deel van het land een, een droge dag... maar in het noorden en noordwesten blijft een enkele verspreide bui mogelijk. Verder zijn er stapelwolken, afgewisseld met opklaringen. De temperatuur komt uit op een graad of 13 en dat is gelijk aan de gemiddelde waarde voor deze tijd. De wind waait morgen uit het zuidwesten, is matig bovenland, windkracht 3 tot 4. Aan zee en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig, windkracht 5. En na morgen neemt de kans op regen weer toe. Donderdag passeert een zwak front, dat levert vooral in de middag regen op. Het wordt dan 12 graden. Na donderdag af en toe regen, maar ook droge perioden. En de temperatuur die blijft op zo'n 12 à 13 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Onstuimig weer zorgt voor een zeer drukke apelspits... met in totaal 285 kilometer file. Vooral in de Randstad zijn de dagelijkse files... een stuk langer dan gebruikelijk. Onder de A12 naar Den Haag... 10 kilometer tussen Maarsberg en Knoop het Oude Rijn. En op de A15 richting Europort... 10 kilometer tussen Knoop het Vaanplein en Spijken Nissen. In het noorden van het land tot de A7 richting Groningen... staat 6 kilometer bij Marum door een ongeluk. En daar is de linkerreis ook afgesloten... En ook veel vertraging door een ongeluk op de A59... vanuit Den Bosch richting de Zee. Dan staat tussen nieuw en Waalwijk 12 kilometer. Bij Waalwijk is één de reis ook afgesloten. En het duurt volgens Zijkswaterstaat tot een uurtje of acht vanavond. Je kunt het beste bij knoop met Empel omrijden via Deil... over de A2, A15 en de A27. En het verkeer in de regio Venlo op de A74... onderweg naar Mission Gladbach kan beter omrijden via Roermond. Want net over de grens is een er behoorlijk ernstig ongeluk gebeurd... met een vrachtwagen... En de rijbaan is daar geheel afgesloten. En de N50 zolle richting Emmeloord. Daar is bij Kampen Zuid een ongeluk gebeurd. Er staat 4 kilometer file en er is één rijstrook afgesloten. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. HEMA moet worsten verkopen, geen testamenten. Ja, een half uur. Geen nuance, maar mening op je radio. We hebben er zin in. We gaan korter de bocht tot aan 7 uur. Bel WNL 0800 1121. Ja, welkom luisteraars. Klanten van de HEMA kunnen voortaan... naast onderbroeken en banketletters in de winkel... ook terecht voor een standaard samenlevingscontract of een testament. De winkelketen is vandaag gestart met een notarisservice. Het werkt, zoals alles bij de HEMA, heel simpel... Je klikt op testament, vult je gegevens in, maakt een akte aan, kiest de notaris, betaalt en je haalt binnen zeven dagen je akte bij de notaris op. That's it. Overigens voor een spotprijsje. Het is bijna de helft goedkoper dan het normale notaristarief. En dan word ik altijd wat achterdochtig. Waar zit dat addertje onder het gras? Zou het niet ook de helft van de service en kwaliteit kunnen betekenen? Laten we wel zijn. Een testament of samenlevingscontract is toch heel wat anders dan online een Sinterklaas cadeautje bestellen. Gelukkig wel. Ik vind het prima als de HEMA innoveert maar het aanbieden van notariële akten moet je denk ik toch gewoon overlaten aan de notaris op zijn kantoor. De Hema moet worst verkopen, geen testamenten. Bel WNO. 0800 1121. Welkom bij Radio Roeptoeter. Het is echt Hema. Straks ook je flitscheiding waarschijnlijk gewoon even regelen in je winkelmandje. Um, een rookworst en je neemt meteen een samenlevingscontract mee. Het kan allemaal sinds vandaag. Uh, de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie heb ik straks aan de lijn Nora, van Oostrom. En die hebben al vrij luchtig gereageerd vandaag op het HEMA-initiatief. Ja, dit is prima voor mensen die goed weten wat ze doen. En zelf de juridische gevolgen daarvan begrijpen. Maar ze zeggen er wel bij, consumenten moeten zich realiseren dat het gaat om een vaste prijs... In elk geval van maatwerk zul je meer gaan betalen. Al dus de woordvoerster. Daar zit denk ik ook de adder onder het gras. Laat u eens weten. Wat vindt u ervan? De HEMA moet worsten verkopen en geen testamenten. Schoenmaker houdt je bij je leest. Veel tweets, ook veel oneens daarbij. En leuke ertussen. Lars Dame zegt Eerdmans oneens. HEMA heeft imago hiervoor kwaliteit, prijs, geen fratsen. Zullen ze doorvoeren in actes en ze willen geen gezichtsverlies leiden. Um, Gert Geerding zegt wat een betutteling Eerdmans. De klant maakt zelf wel uit waar hij zijn testament inkoopt en is ermee oneens. Mijn eerste beller kwam op lijn 4 binnen uit Zutphen. Hendrik van Zwolle, goedenavond Hendrik. Goedenavond uh, Joost, ik ben het uh, vaak met je eens. Maar dit keer denk ik het toch wel deels met je eens. Oneens? oneens o, okay. uh, de reden is als volgt, de Hema is natuurlijk een, een echte oerholland. Oer ja. Dieren. En ik denk de kracht is juist dat uh, de Hema... Alle lagen in onze samenleving kan bereiken. En dat heel veel mensen van een bepaalde klasse nooit over een testament hebben nagedacht. hebben... of over een notariële acte. En dat de hemel het wel heel dichtbij brengt. En dat je daardoor bewust bent. Nou ja, dat je misschien iets goed geregeld moet hebben. Ja. Ten tweede ja. denk ik dat een notariële acte. gewoon in basis helemaal niet eens zo spannend is. Ik bedoel, dat is gewoon een stuk papier met een stuk tekst op. wat gewoon voor 90% van de gevallen gewoon uniform is. Ja. En af en toe heb je natuurlijk wel een keer een uitzondering. Maar goed, daarvoor moet je natuurlijk uh, daarin gaan verdiepen. Nee, maar ik denk dat het een goede, goede keuze is. Ja, voor de duidelijkheid, je komt, bij, je komt niet bij de HEMA, bij de kassa met een testament. Natuurlijk, je, je komt uiteindelijk ook op bezoek nee. via de online Betuig. service bij die exact. notaris. Maar dan nog zeg Stop. ik, dan moet je toch wat serieuzer werk van maken... dan een beetje online shoppen. Nee, Maar dat is toch ook een rol vanuit de notaris... waarbij het verzoek indient dat hij jou toch advies geeft... Nou, dat vraag ik me af, want ik, ik denk dat hij dat wel wil. Maar als iemand, als je dat systeem ingaat online, dan kom je al bijna tot het na het betalen nog even een gesprek over de ins en outs. En dan ben je al zover dat je die, die, die, die acte gesloten hebt. He, de, de, de, ja. de, de drempel is erg laag. Maar toch denk ik, de heem is natuurlijk een merk wat graag uh, uh, van een positief imago houdt. Ja. Mocht het dus mislukken, ja, dan stappen ze natuurlijk uh, er gelijk vanaf. Dat ben denk ik. Van Oké okay, Hendrik, tot zover. Dankjewel uit Zutphen. Erik Langman zegt eens, onderbroeken komen slechts in een paar maten en kleuren en een testament. Dat lijkt mij toch maatwerk. Ja, ik mag het hopen. Hema moet worsten verkopen, geen testamenten. Een hekje eens of een hekje oneens. En uw, uh, tweet, uw tweet lees ik live voor in de show. Jaap de Graaf uit Roon. Ja, dag. Jaap de Graaf uit Roden. Um, ik ben woningrichting van, uh, van beroep. En uh, ik ben begonnen als pakketzaak. En uh, als, als ik alleen nog pakket had verkocht, dan had ik het never, nooit meer overleefd in deze economische situatie. Ja. Dus ik heb er, was er nog wat bij verkocht. En uh, ja, dat is altijd mijn redding geweest. En wat dat betreft heb ik ook altijd opengestaan om van alles nog bij te nemen. Om inderdaad mijn hoofd boven water te houden. Niet alleen dat, maar het is ook nog nooit zo goed gegaan als nu. Dus op dit moment heb ik... Uh, wat dat betreft gewoon een zeer goed lopend bedrijf. Ja. En uh, dat, dat is omdat ik dus ook uh, de vrijheid heb genomen om, inderdaad om allerlei dingen erbij te pakken. Ja, dus maar... als de HEMA ja. dit, dit ook wil doen, ja, dan schat ik de HEMA goed genoeg in om dat ook goed te kunnen aanpakken. Ja. Want wat dat betreft is HEMA geen kleine jongen en ook geen uh, domme jongen. Dus wat dat betreft als zij uh, dit ook willen pakken en serieus doen, hmm. ja, waarom zouden ze dat niet kunnen? Dus nou. ik denk inderdaad dat... Uh, als het de prijs naar beneden brengt en de kwaliteit daar niet echt leidt, dan zou ik me dat heel goed kunnen voorstellen. Dus ja, ik denk dat de kwaliteit is één, maar de prijs zal heel veel uitmaken en het omzet natuurlijk die ze hiermee bereiken. Maar ja, je gaat toch ook niet bij de notaris een rookworst halen? Nee, maar waarom, mag, waarom zou, ik dat, zou de notaris dat niet doen? Ik bedoel, uh, hè, de, ja. De no. Rotterdam doet alleen maar zijn eigen dingetje, er is niks. Maar als het, als het slecht gaat, ja. Ja, dan, dan zal hij er zeker niet uh, verkeerd aan doen. Als de situatie dat nou. laat, als er een beetje in het zit... om daar bijvoorbeeld een groncafé aan bij aan te koppelen <laughs> en verzinnen te maken. Ja, dat is een term en die, dat, dat noem je branchevervaging. En dat komt bij mij ja. op, hè. Als je dit soort initiatieven hoort, dan denk ik, ja, wat is next? Gaan we dan bij de HEMA ook, ook scheidingen regelen, inderdaad? Of uh, misschien een uitvaart? Ja. Ah, ja, het is, het is misschien. Uh, in mijn branche heb ik daar natuurlijk ook wel last van gehad. Dat je dan best wel veel concurrentie krijgt van mensen die vanuit de huis werken enzovoort. Hmm. Nou, nou ja, goed. Uh, dat heeft mij uh, in dit geval helemaal creatief gemaakt. En uh, ja, dus uh, heb ik het op die manier ja. goed weten te hebben. Okay. Maar uh, ik, ik kan me dat goed voorstellen dat zij dat uh, doen. Het is, uh, lijkt misschien een beetje vreemd. Maar bij de VD had je in het verleden ook uh, vakanties die je kon boeken. En, uh, ja? en bij, de, bij de Gamma verkopen ze ook spijkerbroeken. Ja, ik denk dat, je, uiteindelijk dat we allemaal ja. uiteindelijk allemaal eindigen bij de Gamma voor alles waarschijnlijk, of iets eigenlijk? Want daar da, da lijkt het dan naartoe te gaan als iedereen zo gaat redeneren. Dan gaan we overal alles, alles verkopen, dat kan, dat kan natuurlijk ook. Jaap. Ja, Ja, nou ja goed, uh, het is helaas niet tegen te houden. En uh, ja, de grote boosdoel is vaak internet, want elke branche heeft het gewoon slecht. En 48 van de, van de woningrichting staat uh, met negatieve cijfers te werken op dit nou. moment. En dat is nog een groot probleem. Ja, en als je, als je iets kunt doen om dat recht te trekken, dan moet je het zeker niet laten. Ja, de graaf, Droon, dankjewel. We zoeken contact met jullie op het veld. Die is voorlopig nog niet in het veld gesignaleerd. Ze heeft de voicemail aan. Jullie, als je het hoort, hoofd Corporate Communicatie. Dat wordt in een neem. Van de HEMA. We zoeken even, we zoeken even contact. Uh, ik ga naar meneer Stranders uit Amsterdam. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Hallo. Even de radio uit als u wil. Ik zal hem even wat zachter zetten. Kijken of dat okay. werkt. Ja, daar bent u. Ik ben uh, het niet eens met je stelling. Nee. Ik vind dat uh, de HEMA recht heeft, niet alleen, maar ook... ...degelijk commerciële inzicht blijkt te hebben... ...dat dit een gat in de markt is. Anders zouden ze het niet doen. Ze zullen zeker een marktonderzoek hebben laten verrichten. En ik wil u al herinneren, wat u zegt van... ...we halen toch ook geen worst bij de notaris. Nee. De HEMA heeft al jarenlang... Allerlei uh, nevendiensten ja. als verzekeringen... Um, waar, waar de HEMA niet alleen heel goed scoort... Nou. maar waar de mensen, het publiek, uh, dankbaar gebruik van Nee, dat, dat snap ik ook heel goed. Maar zou u nou uw, uw samenlevingscontract... iets wat je ook met z'n tweeën doet, volgens mij... Um, zou u dat bij de HEMA afsluiten? Als ik mij eerst laat oriënteren... Uh, en uh, uh, laat informeren. Ja. Want dat doe je natuurlijk niet in een pennenstrik. Dan zou dat best mogelijk zijn. Ja. Nou. Als, ik, uh, als ik de, de zekerheid heb ja. dat het een goed contract zal zijn, zou ik er geen enkel, enkel probleem mee hebben. Oké, okay, minister Anders, het is duidelijk. Dank u zeer voor de bel 0800-1121 om te reageren op mijn stelling. De HEMA moet worsten verkopen en zeker geen testamenten... zoals ze vandaag hebben gelanceerd, het initiatief van hen. 0800-1121 en u bent binnen in de show. Er is een lijn vrij, dus als u nu draait. Komt u direct bij mij aan tafel. Pieter Nalrodeburg zegt oneens. Eerdmans, wat een goede zet. Tegen falende overheidsdiensten dan, dan ook maar de strippenkaart... huwelijksakten enzovoorts. Allemaal naar de HEMA. Tom Luijten zegt eens. Ook verzekeringen en telefooncontracten horen... Niet uh, daar thuis. Uh, Joel Vos zegt oneens met drie uitroeptekens. Trouwactes, samenlevingsactes, testamenten zijn voor de meeste mensen vrijwel standaard. Notarissen hanteren absurde uurtarieven. En ik ga praten met een notaris, Nora van Oostrom. Goedenavond, Nora. Goedenavond. Hallo, je bent woordvoerster van het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Een hele mondvol, de club van notarissen in Nederland. Dat um, klopt. Nora, vind je het een goed idee van, van de HEMA? Uh, nou, in die zin dat het een goed idee is als het mensen die nu hun zaken niet regelen over de drempel haalt om de zaken wel te regelen. Dan is het een goed idee. Ja, leg uit. Uh, nou, er zijn toch mensen die om de een of andere reden uh, ja, altijd zeggen we moeten het nog een keer regelen, of we moeten nog eens naar de notaris, maar die stap niet zetten. Die om welke reden ook gewoon niet durven of niet, niet, niet willen, of er, gewoon niet uh, ertoe komen. En dan kan deze manier hè, via internet toch een, uh, ja, een mogelijkheid zijn om die drempel te verlagen, waardoor mensen het wel gaan regelen. Ja, even voor de duidelijkheid, we wilden dat ook een jury vragen van de HEMA, maar die, die is nog ergens in de tunnel. Uh, zit die vast waarschijnlijk? Of in de file. Um, maar het punt is wij zeggen, of zij zeggen, je kunt dus aanmelden online hè, voor de duidelijkheid. Dan maak je ja. al een aantal beslissingen. vul je al die gegevens in voor dat voor testament bijvoorbeeld. En dan vervolgens ja. maak je die afspraak met de notaris. Dat is een van de dertig die zij hebben geselecteerd. En dat zullen ook notarissen van jullie beroepsorganisatie zijn, neem ik aan. Ja. Uh, dus waar heb je het over, zegt zij eigenlijk. Hè? Wat, wat is het probleem? Zie, zie jij het probleem net als ik ook? Of, of ben je het wel met ze eens voor Dit Het is eigenlijk een prachtige service. Nou, in die zin, wij zien, wij zien wel een risico. Kijk, de, de HEMA gaat uit van een uh, heel standaard situatie. Dus uh, hè, mensen die helemaal niets uh, bijzonders hebben... die zijn geen eerdere huwelijken, geen, uh, ja. geen uh, kinderen uit eerdere huwelijken... geen uh, eigen geld in de woning. Nou, dat is allemaal maar hyperstandaard. En hoeveel mensen zijn er zo superstandaard? Lekker als je... Hyperstandaard bent, het aan hun model voldoet, geen bijzondere wensen hebt of geen bijzondere situatie hebt, dan pas je in dat standaard model. Juist. En dat is ook de reden dat ze zo goedkoop zijn, want ze beweren zelf, omdat de Hema zo'n groot, groot kartel heeft, zijn ze standaard goedkoper. Maar jullie denken misschien als notarissen dat komt omdat ze veel te beperkte standaard pakketten aanbieden. Maar ja, ik weet niet of je zelf uh, gekeken hebt op internet... naar ja, ja. de vragenlijst het afgelopen. Ja. Ja. En dan zie je, tenminste, ik weet niet of het in jouw situatie zo was... maar dat je uh, bijvoorbeeld als je iets aanvinkt... Hè, je kan dan ja kiezen of nee kiezen op een vraag... Uh, dan vink je wat aan en dan komt er een pop-up en die zegt... nu heb je maatwerk nodig, neem contact ja, op met de notaris. Die dus dan, precies, dan pas je dus niet in dat standaardmodel... dan geldt dat standaardtarief niet... en dan moet je je dus gewoon tot de notaris wenden... en de normale procedure doorlopen. En betekent dat... Nora dus, de, ja, ga door... Nou, dat betekent dus dat je dus niet in die 125 euro valt die zij aanbieden. Precies. Want zo, zodra het ook maar iets afwijkt van het model, dan ben ja. je niet meer standaard. Ben je niet eenheidsworst, dan, dan kost het je veel geld. En dan zit je waarschijnlijk op het no normale uh, notaristarief in één klap. Dan zit je op de normale tarieven, ja. Ja, maar wat vind je ervan dat jullie in, in, aan een winkel gekoppeld worden... met toch een vrij serieuze business als het afsluiten van notariële akten? Dat is dus inderdaad zo'n samenlevingscontract of een testament. Dat je aan een winkel van, ja, van de rookworsten... een prachtige winkel, daar, daar word je mij ook niet over klagen. Maar is dat, nou wel, is dat nou wel goed voor de branche van de notarissen... dat je dus in de HEMA uh, die contracten kan afsluiten? Nou, je sluit ze niet in de HEMA Nee, je, dat zeg je, je ik gaat, je, gaat de, je gaat naar de site van de HEMA... En ja, er kan verschillend over gedacht worden. Je kan zeggen, dat past niet bij het ambt van notaris. Hè. Er zijn ongetwijfeld mensen die dat niet des notaris vinden. Nee. Je kan ook zeggen, nou, het is juist hartstikke goed... want je maakt die drempel lager en je maakt het toegankelijker. En ja. uiteindelijk moet het toch zo zijn dat mensen notaris weten te vinden. Ja, maar daar gaat de kassa rinkelen bij jullie. Maar aan de andere kant, willen we dat iedereen... maar app, huppakee, misschien op een gegeven moment gaat scheiden... gemakkelijk online via de HEMA. We, we regelen even het testament, we, veranderen we het tien keer. Je mag toch over sommige zaken in het leven... Wel, Iets langer nadenken dan, dan, dan vijf ben, minuten. Nou, ben ik helemaal met je eens. Maar ik denk ook dat als je naar die site kijkt... daar wordt al in het begin gezegd... het kan zijn dat uw situatie niet klopt bij wat wij aanbieden. Dat u maatwerk nodig hebt. Dus dat staat al in het begin. En vervolgens kom je dus... zodra je inderdaad niet in het model al bij zo'n alert terecht... van u bent niet standaard. Nee. En dan, dan kom je... dus ik denk dat je toch heel snel weer aan tafel zit bij die notaris. Ja. Zou, zou je er zelf gebruik van maken eigenlijk, Nora? Uh, nou, ik denk niet dat ik de goede persoon ben om dat aan te vragen. Om een heleboel redenen niet. Uh, ook omdat ik, in mijn geval, ik ben al jaren getrouwd. Ik heb kinderen, noem maar op. Ja. Uh, ik, ik, ik, ik denk dat ik zelf uh, uh, toch aan tafel van iemand notaris gaan zitten. Wat zeg je het laatste? Want je viel even weg. Oh, ik zou aan tafel bij de notaris gaan zitten. Jij zou natuurlijk gewoon vertrouwd bij de notaris blijven zitten. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar dat maar dat komt, even, als ik je mag onderbreken, ja. ook omdat voor mij die drempel niet hoog is. En misschien ervaren mensen dat anders. Ja, dat zou kunnen. Blijf even, Als je wil, blijf je even luisteren, Nora van Oostrom. Want dan ja, ga ik nog wat bellers erbij halen. Die kunnen op jou reageren en op de, op de show. Dan, dan kunnen we zo nog even een rapper maken met jou. Want Gert-Jan de Gans, die twittert mij eerder, want ik ben het met je eens. Schoenmaker, blijf bij je leest. En er zijn ook veel betere opties. notaris.nl. noemt hij. Direct vrijblijvend online contact met notaris. Erik van der Veen zegt op mijn stelling. Hé, hey, maar moet worsten verkopen. Geen testamenten, oneens uh, eindelijk eens serieuze concurrentie voor het grootste kartel van Nederland. En daar wil u niet mij mee. Maar nee, maar waarschijnlijk notarisbranche. Uh, ik ga naar Robin van Dijk uit Zeist. Goedenavond, Robin. Goedenavond. Ja, Robins uh, reageer. Nou, excuus hier voor het lawaai, want ik sta op de A2... en er komt hier allerlei brandweer en, zie en ziekenhuizen oh komen hier langs. Uh, razen, oh dus, ja. Het kan het rumoerig zijn. Ja. Uh, ik ben het oneens met de stelling. Ik denk dat dit een win-win uh, situatie is. Uh, de stap voor consumenten naar een notaris wordt, wordt kleiner. De notarissen die kunnen hier uh, eigenlijk hele handel uh, realiseren door uh, via de HEMA uh, eenvoudige actes uh, te verkopen. Ja. Um, en, en uiteindelijk is, uh, is het niet zo dat de HEMA hier de notaris uh, speelt. Hè? Dus je gaat niet bij de, met de HEMA aan de slag, nee, je gaat nog steeds met de notaris. Ja. De, ja. Maar dat is wel een beeld, dat HEMA. is waar. Maar, maar Robin, als je je mag onderbreken op de A2. Uh, het punt is wel dat je, dat is zo, dat legt ook net, net Norah goed uit. Maar het feit is dat je op de HEMA-site op een hele alsof je een foto bestelt hè? je moet er maar eens naartoe gaan. Je, het is net alsof je eigenlijk een, een, een, een, een, een, je, je, je rolletje laat ontwikkelen, bij wijze van spreken. Zo, zo sluit je een testament af. Ja, dat is wel dubbel, dat ben ik met je eens. Ja. Dus het, het helpt mensen om, om een eerste vastlegging te doen als het bijvoorbeeld gaat om een, om een testament. Ja. Ik denk dat dat heel goed is. Hè. Um, voor een hoop mensen is dat, is dat toch een behoorlijke drempel, een notaris. En ook de kosten die daarmee gemoeid zijn. Anderzijds, wat je net opmerkte, van ja. Uh, nu vind ik uh, Pietje vind ik, uh, vind ik een hele leuke vriend. En, en de volgende maand heb ik ruzie met hem. Ja. Eh. Dus het, het wordt ook wat, wat, wat willekeurig. Uh, ja. Dus dat ben ik ook met je... Het uitgangspunt dat de HEMA hier een dienst verleent, dat, dat vind ik helemaal niet verkeerd. Uh, en ik vind het eigenlijk redelijk briljant. En, en, en nou, het, ook is, wel... het is spits gevonden natuurlijk Robin, dat, dat kun je ze meegeven daar. Tuurlijk. Ja. Robin van Dijk, dankjewel. je wel. Dank Oh zeg maar, zeg maar. Ik vind het grappig dat HEMA zich, uh, zich hier dan waagt... en dan zich daarmee onderscheidt. Oké, okay, dank je Robin van Dijk. Dat waren je laatste woorden. HEMA moet worsten verkopen. Geen testamenten. 0800-1121. Uh, ik zie een eens. Het is niet waar. De vlag gaat uit. Hier bij Avondspits zie ik Jolanda Keuler binnenkomen uit Hilversum. Met een eens. Goedenavond Jolanda. Hallo. Ik ben het ermee eens. En uh, om een andere reden, hè. dat is namelijk dat uh, de notaris de mensen die, uh, die hij gaat helpen minder ziet. Want je, je, je eerste gesprek is eigenlijk met de computer. Ja. En ik kan de notaris dus ook niet zien of die persoon dat eigenlijk wel vrijwillig doet. Of dat hij gedwongen wordt. Of dat hij wel bij machten is om die beslissingen allemaal zelf te nemen. En ja, als hij de tweede keer dat uh, document komt afhalen, is die controle dan toereikend om, uh, om te weten of het wel. Uh, volgens de regels gegaan is allemaal. Goed punt. Dat, je kunt met een tegenargument zeggen, Jolanda... Uh, alles, ook al ga je naar een echte notaris... zal misschien ook je eerste contactcomputer zijn. Want je zoekt toch uh, op Google even wat betekent het enzovoorts. Um, ja. Zou je kunnen zeggen? Maar je, moet, je, hebt, je hebt een gesprek om je, om je wensen aan te geven. En je hebt een gesprek als je, je bijvoorbeeld je testament komt ophalen. Ja. En die twee, tussen die twee gesprekken zit ook nog een bepaalde tijd. En in die tijd kan men ook daar van alles natrekken. En als hij zo'n eerste gesprek bijvoorbeeld niet zou vertrouwen... dan kan hij daar ook nog iets aan doen. Maar als hij ja. alleen maar dat document komt afhalen, dan ja... Ja. Als die persoon die jou bijvoorbeeld zou willen misbruiken... buiten te zou te kunnen. omdat hij ja. in jouw testament wil staan... heeft die notaris daar helemaal geen notie van. Goed punt, Jolande. Dankjewel, Jolande. Keuler, Ron van Neuven twijfelt het ondertussen oneens. Het maakt wel dat de notaris goedkoper gaan worden. En dat is niet verkeerd. Anita van Nieuwland zegt eerdmans weer een mooi... en vernieuwend initiatief van HEMA. Laagdrempelig en de normaalste zaak van de wereld. En meneer Van Rest die is ermee oneens. En Jan Willem zegt ook oneens. Moet kunnen testament verkopen tussen de worsten bij de HEMA. Daar worden de diensten van de notaris... Wel drempelige van. Hema moet worsten verkopen, geen testamenten. Um, ik zie nog. Oh, laat ik even naar, naar Nora teruggaan. Want Nora van Oostrom van de beroepsorganisatie Des, der Notarissen. Um, Jolanda ja. zei net, de beller, het is een, eigenlijk een, het kan een, uh, men kan niet zien of je gedwongen wordt hè, uh, door, door omstandigheden. Terwijl jij face-to-face -face met een notaris dat wel kan, kan, uh, kan zien. Uh, ja, uh, maar wel met een, een kanttekening. Op het moment dat je bij de notaris komt... en dan, uh, ja, mevrouw de noemde het, net, het nota uh, de testament ophalen. Het is, uh, uh, je tekent het testament... Um, dan wordt uh, de inhoud nog eens helemaal met je doorgenomen... en de notaris moet zich op dat moment ervan vergewissen... of wat je tekent ook datgene is wat je wil. Ja. En alle regels en alle eisen die gesteld worden... in de, uh, in de wetten en de verordeningen voor de notaris... Ze gelden ook voor de notarissen die meedoen aan dit initiatief. Okay. Dus ze kunnen, zich, ze kunnen zich niet een jantje van leiden ervan afmaken. Ze ja. kunnen niet zeggen we laten die voorlichting zitten... of we doen die controles niet. Okay. Dat geldt onverkort hoe laag een tarief in dit geval ook is. Ja, Toch moet je eerst betalen voordat je face-to-face -face bij de notaris uitkomt. Ja, ja, maar dan kan het dus zijn op het moment dat de notaris met jou dat testament nog eens doorneemt... of dat samenlevingscontract uh, met, de, met de cliënten... Dat, hmm. uh, dat mensen zeggen, ja, uiteindelijk is dat toch niet wat we willen. Of de notaris zegt van, ja, is dat nou eigenlijk wel wat bij jullie past? En dan kan het zijn dat de beslissing genomen wordt om een totaal andere akte op te maken. Oké, okay, nou... En dan. En dan en dan komt er dus, neem ik aan, uh, weer een, een ander kostenplaatje bij kijken. Precies. Goede waarschuwingen, Nora, van jou. Nora van Oostrom, woordvoerder van het bestuur... van de Koninklijke Notoriële Beroepsorganisatie. Dank je zeer. Merci voor je reactie in avondspits. Lars Damens zegt, Eerdmans, een extra private speler op de markt... is vrijwel nooit slecht voor de consument... of je nou naar de HEMA gaat of niet. Echt HEMA, uh, worsten en geen testamenten, zeg ik. Guust Jan Timmerman uit Driehuis, hallo. Ja, dag Joost, goede avond. Hoi. Um, ik ben het eigenlijk niet helemaal met je eens, uh, want ik vind het wel een uh, verfrissend idee van, uh, van de HEMA. En ook een interessante ontwikkeling, waarbij ik me tegelijkertijd afvraag of de HEMA nou de juiste outlet is. Ja. Aan de andere kant uh, is het misschien wel zo dat wij al jarenlange worst voorgehouden worden door verplichte winkelnering <gacht> als het gaat yeah. om het instituut uh, notaris, want wellicht is dat wat regentesk uh, geworden. Ja. Daar zie ik GUST eerlijk gezegd, eerlijk is eerlijk, ook veel reacties over. Ja. Yeah. Hey, maar Guus, zie je het niet als branchevervaging? Ja, maar is dat erg? Nou ja, schoonmaker uh, hou je bij je leest. Ja, Daar ben ik toch ook altijd wel. Dat, dat ben, ja, dat vind ik toch altijd wel een, een, een goed uitgangspunt. Ja, maar ik denk dat het voor het publiek wel goed is dat er wat branchevervaging komt en extra keuze. Tegelijkertijd blijft het zo dat ik me steeds afvraag: waar hebben wij nou eigenlijk een notaris voor nodig? Hè? Je kunt natuurlijk ook naar een goede jurist-familierecht toe gaan om dit soort zaken mm. te regelen. Ja. Uh, okay. En, en als, je, als je dat doortrekt dan zou je dat ook op het gebied van het ondernemersrecht en andere gedeeltes kunnen zien. Waarbij ja. u op het moment dat je bijvoorbeeld zat u op moet laten maken, toch die verplichte winkelnering richting de notaris is. Dankjewel Guust Jan, want ik zet een punt achter deze uitzending. Want we hebben jullie op het veld van communicatie van de HEMA niet meer te pak kunnen krijgen helaas. Jullie misschien de volgende keer. Er gaan meer twists de ronde, maar het geluid van Radio Roeptoeter stopt. U gaat luisteren naar Kunststof. Straks met daarin schrijver en dichter Bart Schabot. Uw presentator daar is Jelly Brouwer. Dat alles na zevenen. Als je de slaap niet kan vatten, let op: vannacht is WNL weer te horen op deze zender. Vanaf twee uur nog steeds wakker Nederland te beluisteren, ook hier op Radio 1 dus. Morgenochtend, vandaag de dag natuurlijk op TV Nederland 1. Volgens op Twitter, Apenstaartje Avondspits WNL of Apenstaartje Ik zei de Gek. Morgenavond ben ik er weer vanaf half zeven hier op Radio 1. Fijne avond, tot morgen. Dan kom je tot.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 Kies voor risicomanagement van Hofman Bedrijfsrecherche. Want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Hofman Bedrijfsrecherche vindt u op fraude.nl Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Ben je toe aan rust? Aan de ontspanning en heilzame werking van de natuur?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 Nu verkrijgbaar op onder andere de Volvo XC60 via uw smartphone te programmeren parkeerverwarming voor maar 995 euro. Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouw, lucht en snel. ABS Autoherstel. Dit is Radio 1.